Uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Over een half uur protesteren studenten in Groningen... omdat ze vinden dat ze de energietoeslag van 1300 euro zouden moeten krijgen. Die is voor mensen met een laag inkomen, maar daar horen studenten bij, zeggen ze... Zegt ook deze student, omdat ze best wel krap zit. Hou nu, als ik de huur betaal, hou ik 300 euro per maand over. En dat betekent dat ik daar de zorgverzekering van moet betalen. Daar moet ik boodschappen van doen. Daar moet ik mijn telefoon, voor, nou, mijn uh, abonnementen voor betalen. Uh, sporten, alles moet daarvan. Dat is niet haalbaar eigenlijk. In Nijmegen kunnen studenten nu wel energietoeslag aanvragen. Dat is volgens de studentenvakbond niet eerlijk. Ze willen dat het overal kan. En niet alleen in bepaalde gemeentes. Nederland moet de opvang van asielzoekers echt fixen, zegt de rechter. Als AZC's vol zijn, komen die nu op noodplekken terecht waar de boel niet goed voor elkaar is. In een grote evenementenhal in Goes, in Zeeland bijvoorbeeld. Onze verslaggever ging daarheen. Bit, only, there is no rooms. there is no privacy. De shower also it's only 16, shower for all of us, for 300 people. Ik probeer me voor te stellen hoe het hier s'nachts is. Het is dus een hele grote hal met, met allemaal schotjes ertussen, waar dus totaal 320 mannen slapen op stapelbedden. Kan zo echt niet langer, vindt de rechter. Iedereen moet fatsoenlijke muren en een deur om zich heen hebben. En voor minderjarige asielzoekers moet het COA, die de opvang regelt, al helemaal opschieten. Er is nu veel te weinig begeleiding voor hen en dat moet over twee weken geregeld zijn. De mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren in China... zullen niet worden besproken in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Onder meer het Verenigd Koninkrijk en de VS willen dat graag. Na een rapport waarin staat dat Oeigoeren worden gemarteld en naar concentratiekampen moeten. Maar daar wordt dus verder niet over gepraat. Landen als Qatar, Cuba en China stemden tegen. En er is morgen toch een oefwedstrijd van de Oranjevrouw voor het WK. Het team zou spelen tegen Zambia, maar die konden door visumproblemen niet komen. Er is nu een creatieve oplossing gevonden. Oranje speelt tegen twee ploegen. De eerste helft tegen de vrouwen van Feyenoord. En de tweede helft tegen ADO Den Haag. En dan nog het weer. Er zijn wat wolken, maar in de rest van het land is het zonnig. Morgen ook, wat bewolkt, maar opnieuw droog. Dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is een drukke avondspit, zoals gebruikelijk op donderdag. Veel bijzonderheden zijn er niet. Er staan vooral lange dagelijkse files. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Rollevarensveen. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Ook op de A2 ben je 20 minuten langer onderweg van Amsterdam naar Utrecht tussen Vinkerveen en Maarsen. Je hebt een half uur tijdverlies op de A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Hagenstein. Op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam.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 Die koffie is er ook af voor deze donderdag. Um, en dan is het donderdag 6 oktober. Girls on Film van Duran Duran. En uh, we gaan nog even vrolijk vinden van een dame die heel goed kan zingen. Linda Ronstedt. en It's So Easy. De eerste band die nooit echt tot warsdom is gekomen. Dus deze band begon onder de naam Warsaw. Daarachter uh, hadden ze besloten om die uh, naam gauw overboord te gooien. En toen heette ze ineens Joy Division. En dat zette wel wat soda aan de dijk. En vlak voordat ze dus echt doorbraken. Toen besloot Ian Curtis een eind aan zijn leven te maken. Gekweld door depressies en door een ziekte. Namelijk epilepsie. Waarin uh, min of meer gezegd werd. Joh. Vergeet dat optreden maar. Want dat is uh, niet goed voor je gezondheid. En dat maakt hem diep en diep ongelukkig. Voor de mensen die uh, de film van Anton Corbijn hebben gezien... daar uh, is het eigenlijk een beetje op gebaseerd. Dat, uh, dat hele leven van Ian Curtis. 23 jaar is die man uh, geworden. En een van de iconische nummers van George Fisher is... She Lost Control. Goed. Als we dat dan toch een beetje uit diezelfde periode hebben... en iets wat toegankelijker Harry. Ah, Dat is toevallig ook een achternaam van de Deborah Harry. Beter de bekend als Blondie en Call Me. De status van lokale omroepen min of meer eigenlijk al ontgroeid hoor. Dus, <laughs> het is wel heel snel gegaan met deze band. Frank Schalkwijk, Kai van Driel, Michael Broekhuizen. En dan is er nog één die ik nog even de naam van vergeten ben. Daar komt hij aan. Bas Vasselman, want dat zijn de vier. Ze komen uit Rotterdam en uh, deze zomer was dat eigenlijk wel het uh, verhaal van Elephant. En die Frank Schalligwijk uh, had nog een verleden samen met Kai van Driel bij de Cosmic Carnival. Dit is een van de nummers waar ze bekendheid mee vergaden. Namelijk met Hometown. Daarvoor hoorde je Blondie met Call Me. Gaan nog even vrolijk verder mensen. Want uh, dit is ook nog wel heel erg uh, fijn. Namelijk Madonna met Gambler. En de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Indonesië vervolgt zes mensen voor de ramp in het voetbalstadion in de stad Malang op Java. Bij de ramp kwamen afgelopen weekend zeker 130 mensen om het leven. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties gaat de mensenrechten in de Chinese regio Xinjiang niet bespreken. Westerse landen wilden het onderwerp op de agenda zetten, maar er was geen meerderheid voor. En een drijvend speelkussen waar vorig jaar een dodelijk ongeluk mee gebeurde op een camping in Kapel Averzaad, voldeed niet aan de eisen, zegt het Openbaar Ministerie. Een meisje van acht kwam om het leven. Het weer, morgen meer bewolking dan vandaag, maar het blijft wel droog tot aan de avond. En er wordt morgen ongeveer 17 graden. Yeah, Ja Across the year, yeah, walk across the floor with a flower in your hand. Trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Together, one more time. Get together. Together. One more time. Get, together. Get together, one more time. Get together, one more time. together. te gaan, alleen al op het Instagram-account. Dan kom je uit bij Australië, want deze dame komt uit Australië. Earthstone heeft ook nog een ja min of meer een verhaal erachter. Het was een moment dat je ergens in het voorjaar ineens op een speellijstje terechtkomt, die gedeeld is door de vader van Frank Bond, ja, Bond. En dat spellijstje had hij niet zomaar gedeeld omdat Joey Phillips daarop stond. En die staat onder contract bij de King Forward Records. Maar op datzelfde spellijstje kwam ik ook dit tegen van Earth Stone. Muziek vanuit het hart gemaakt. En dat was dus de reden waarom ik hem maar eens eventjes erbij heb gehaald. Ik moest er wel even heel goed nadenken waar ik, dat, waar ik dat moest vinden. Maar uiteindelijk heb ik het gevonden. Uh, er was een waslijst uh, rondom uh, de hoofdlijnen van het nieuws van half zeven. Begon met uh, Madonna met Gambler. daarna een stukje van Max van Remmerden. Vijf seconden songs. En dat was er ook eentje. Daarachter een klassieker van uh, de heren van de Golden Ring En na de hoofdlijnen van het nieuws. The Doors. Met 5 to 1. Toch ook wel redelijk uh, klassiek. En als we dan toch een beetje in hetzelfde straatje blijven. Komen we uit bij een single van een IJslands gezelschap. Arstidier. Die Ooit... Een K-nummer geweest in de Kant nog Walshou. En de heren komen in december naar Haarlem toe in de nieuwe kerk. Later on, take a breath, we'll come later on. Just have to wait. It's never too late. And lingering on. All out of love, Not sure the thing anymore. Moments ago, I thought we were know. Now we must wait until dawn The need to know, the need to know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 dat nog ergens moet gebruiken om een beetje de boel op te kunnen vullen. Maar dat is ook altijd wel uh, daar wel aan toevertrouwd. Paris at the day, break of morning. Nou ja, Paris at the break of morning. Dat is uh, waar het over gaat. En het is een heel kort nummer uitgevoerd door de mannen van Line. Daarvoor hoorde je Fleetwood Mac met uh, Rhiannon. En uh, het is alweer een beetje het einde wat betreft aan deze eruit door met een uh, behoorlijk ravenrandje mag ik wel stellen. Uh, maar er komt straks nog veel meer met uh, ronden Want uh, de halve playlist uh, van Alternative FM wordt een beetje vakkundig overhoop uh, gegooid. Want er zijn zoveel uh, dingen uh, na de uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van vorige week... die uh, eigenlijk zijn blijven Liggen. En die moeten we dan toch nog een beetje gaan inhalen. Dus dat uh, gaat uh, vanavond gebeuren. Daarom ook even geen uh, live dingen. Volgende week uh, als alles weer goed gaat. Hè, want je weet het maar nooit... Dan uh, gaan we met uh, Sam Sexton verder. En uh, die zal hier dan een aantal nummers laten horen. Maar tot aan het nieuws van 7 uur. Een uh, favoriete nummer, denk ik, van ons burgervader. Hij had iets met die Belgen en ook met die Belgische bandjes. Nou, uh, dit was er een van, Baltazar. Want die had hij ooit nog eens een keer ergens gezien bij Bevrijdingspop. En dit is dan wel in de Purple Disco Machine Remix... Het nummer losers van Baltasar. Tot zogezegd aan het nieuws van 7 uur en daarna drie uur lang Alternative FM. Oh, oh,